was het? Je naam ben ik vergeten Liever, hoe zat het? Hoe ging die ook alweer? Na die avond in het café liep jij nog even met me mee Ik vergat zo wat meteen wat jij me zei Maar hoe je bent keer, je lag te slapen in mijn bed Ja, jij was vannacht van mij